Dit is Lieselot Thomassen met het De ...prijs is toegekend aan de schrijver Peter Buwalda ...voor zijn boek Bonita Avenue. De prijs werd vanmiddag uitgereikt in Rotterdam. De debuutprijs bestaat uit 10.000 euro. Andere genomineerden waren Thijs de Boer... ...A. Doutsenberg, Inrik Menkveld en Joost de Vries. Vorig jaar ging de Selectus prijs naar Frankra Treur... ...voor haar boek vol Confetti. Peter Buwalda staat met zijn Bonita Avenue... ...ook op de shortlist van de ACO Literatuurprijs... ...die morgen wordt uitgereikt.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 Het zal volgens de waterleidingbedrijven niet lang meer duren voor er weer veilig in de grachten kan worden gezwommen. In de Eredivisie heeft Vitesse zijn uitwedstrijd bij de Graafschap met 1-0 gewonnen. Het doelpunt werd in de 70ste minuut gemaakt door Boni. Vitesse is door de overwinning gestegen naar de vierde plaats op de ranglijst. Vanmiddag worden nog drie wedstrijden gespeeld. Het weer overwegend bewolkt in de noordelijke helft wat regen, in het zuiden ook zon. Het is maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 The girl I just like you, such a pure idea. Where did you come from? Je hoorde Florida en natuurlijk David Guetta. En de hoorde je Michael Jackson en PYT, de Young Thing. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland je, je blijft op de hoogte. Het Tweede uur zondag in Kernemeland, goedemiddag. En we gaan meteen naar Tjerk de Blauw. Ja, maar het zand uh, nog één en één is in die wedstrijd Hij heeft uh, moeten wisselen, de trainer van uh, Bloemenal. En dat was Sebastian Thomas, uh, die niet meer verder kon natuurlijk. Uh, in de rust, die van zijn knie. En daarom is Paul John erin gekomen. Paul John die is in het punt van aanval uh, gepasseerd. Dus daarom is Biden naar links gegaan. En, en uh, Melvin naar rechts. Maar dat betekent dat Jozef Kruijt het centrum weggehaald is. En die staat dus als uh, linksback gepasseerd. En dat betekent dat Mark dus uh, ja in het hart van de verdediging staat. En dat Oudgenijager van de uh, uh, spitspositie weggehaald is. En dat hij op het middenveld erbij komt. Dus het is de vierde wissel ja die hij eigenlijk met het team troefzicht van vorige week moet toepassen maar het mag in wezen niet uitmaken want dat zijn allemaal gelijkwaardige voetballers en ja dat moet moeten ze hiermee de klus gaan en klaren vanmiddag natuurlijk Zoals weer de zei NFC Bronnen is absoluut geen verkeerde ploeg proberen vroeg druk te zetten en het is daar kerkman niet je en die bal en die gaat over op de land zeg ik. En dan is het daar maar een keuze die band al weg kan halen. En alles zou je wederom zo'n goal uh, terugkrijgen. Maar er wordt er nu een uren overtreding gemaakt. Uh, schijnbaar. En uh, dat betekent dat er een vrije trap komt uh, op de cirkel uh, van het, uh, van. Uh, van het doel van Bloemenal, een meter of 19 van het doel... ...en dat betekent dat Bloemenal al echt moet zijn... ...maar dat was een goede trap van die, van die, van die jongen van de NFC-brommer... ...en die lepelt al een keer op de, op de lat... ...en dat was reuze gevaarlijk. dat kunnen we gewoon zeggen... ...zij zegt, oh, wacht even, ik ga de muur even goed zetten... De ...muur wordt geformeerd bij Bloemenal, vier man in de muur zet hem doet ze stap en zegt daar moeten jullie staan. En uh, dat betekent dat Boemel uh, moet opletten. De nummer twee, uh, die dus de eerste keer scoalt, de Tarek. Die gaat er wederom trap worden in 2 genomen. Komt die bal? Hij levert hem eroverheen. En dan is het gevaar geweken voor de uh, uh, uh, Kerkman. Die kan rustig die bal op gaan pakken. En gaan kijken wat hij kan gaan doen uh, met die bal. Betekent dat uh, Marikeus gaan aanbiedt. Hij plaatst van de linkerkant hetzelfde naar Bart de Buwiede. Bart de plaatst één keer door naar Joost Hofker. Joost Hofker. De linkerkant gaat hem door. Zij gooit hem dan uh, daar naar de linkerkant naar uh, Paul John. Maar die staat net buiten het spel. En dat betekent dat die aanval dus uh, afgefloten wordt door de scheidsjagd. En dat de nummer 4 van, uh, DC, uh, van uh, NFC uh, Brommers die bal uh, kan gaan ophalen. Jannik van der, die legt hem meteen klaar om hem weer uh, in het spel te gaan brengen. Plaatsen hem dan kort terug in de verdediging. Betekent dat Tim Jong gaat jagen. Want er komt een lange bal richting, uh, richting de spitsen. Maar er wordt ook nog van buiten En uh, ook die val, aanval gaat niet door. Ver, die door. Dezelfde verre Maar die bal gelijk klaar heeft voor Markeus. Markeus wil ook gaan trappen op uh, Melvin. Maar die kan er nooit binnenhalen, Want die bal die ging al uit. En Troost wil natuurlijk uit. En Seb komt er dan niet in. Gooi voor Seb Roller wordt die bal meteen dus, uh, uh, teruggeplaatst in de verdediging. Dan weer een lange bal van Seb naar de verdediging. Maar die bal, dat haalt hij niet. En dat betekent dat die over de zijkant heen gaat. En dat uh, Roller man, uh, die bal gaat uh, gaan oppakken.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 Daar gaan Melvin naar achteraan, die uh, gaan net niet met de slijding die bij komen. Nieuwe jongen al gecorrigeerd optreden is dus Bart en Bieden, die die bal goed weghaalt. En nog eens die bal niet weg. want die is uh, de nummer 12 van Ernst uh, van, uh, uh, uh, Brommer, die die bal in uh, één keer aan de rechterkant hee gooit. En dan moet uh, Joost Hofker oversteken om die man af te schermen. Hij krijgt hem tegenover, Je maakt de schijnbeweging, Joost Hofker kan het niet houden. En uh, dat is een slappe voorzet van Ernst Brommer, en dan is een dna wel die rustig die bal kan oppakken. En meteen gaat kijken waar hij mee gooien. Daar aan kerkman gaat kijken. Plaatsen we dan ver en diep richting de spitsen. Daar staat niemand van uh, Bloemedal. Dat betekent dat hij ze weet om die bal kan oppakken. Op het middenveld komt hij dan naar het voorwaarts toe. Die probeert hem door te spelen. maar dat kan gewoon niet. Dat is een rare omhaal die deed. En is dus Melvin die, uh, die bij moet komen. Melvin kan die bal houden. plaatsen we dan één keer een mooie bal, één keer over de hele heen. Erbij. Die maar dat was uit het spel, maar dat is op het randje. Dat kan ik niet helemaal goed zien. maar dat was een mooie. Allemaal van Melvin In één keer aan de linkerkant speelde. En nu zijn brommen die meteen eruit gekomen. Via de nummer 3 maar Tev van Hij Heeft de bal zo goed? Gaat kijken. Nu kan. Plaatsen we even terug in de verdediging. Maar Jannek van Acker, Ja, van Akker probeert het dan gewoon één keer over de rode heen te gooien. En dan is daar Joost Slokker. Die moet optreden. Die kan er net niet bij komen. En is op middenveld. is het, het dan dus brommen die bij dan die wel kan kunnen oppakken. Wordt opgejaagd. Heeft nog steeds die bromen aan de voeten. Plaatsen we nou in één keer naar de midden. Toen naar de nummer 12. Die gaat richting het andere stadsgebied, Die probeert uithalen. nee legt het netjes neer. Komt die bal. En nu is het daar nou net voorlangs voor het doel van Daan Kerkman. Dat was een gevaarlijke actie. Dat kon ik gewoon duidelijk zelf van. En ze hebben Maar het is gelukkig niet in goal. Want dat zou natuurlijk dodelijk zijn. Maar dat betekent dat die stand hier nog steeds 1 tegen 1 is. Bluffen even voor het de Blauw. En hier in stand uh, 1-2 geworden. Het was in de dertiende minuut dat Jan uh, van uh, die bal uh, goed erin schoot aan de linkerkant. En dat betekent dat doen we nou hier in deze wedstrijd in 13 de minuut in de tweede helft op een 1-2 achterstand staat.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 Dus een tand wordt gegeven aan Lennon's vroegere huishoudster door Jorlet. Uh, yeah, yeah, <totstuken> die zij in de eigen jaren 60 voor hem werkzaam was. Jorlet, uh, is <totstuken> dat een nieuwe? Is dat belachelijk? Een tand voor 10.000 euro. Die maar aan de andere kant is het wel van John Lennon. Dat kan je niet, dat kan je niet zomaar zeggen.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 Bassi en Adriaan, Bassi en Adriaan, wat zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. Adriaan is acrobat. en Bassi zit voor kadevaar. Bassi en Adriaan, Bassi en Adriaan, laat kom Adriaan eraan. Aad van Toor is jarig, Nederlands artiest en natuurlijk bekend van Bassi en Adriaan. me It's my knees Ik ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Wat zij is in mijn wereld, zeg maar wat je.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 Voila, terwijl ik nu alleen maar denk: Ah, wat zei in zin de wereld? Zeg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 uh, de stand is daar 2-0 tegen Utrecht dus. Zometeen check de blauw, maar nu eerst Alicia Kies.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 the super If I De sportvelden van Zuid-Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Alicia Kies in de FIN en Gaju. En we gaan verder met het voetbal. We gaan naar Bloemendaal, NFC Broem en we gaan naar Cherk de Blauw. En waar uh, is stand nog steeds 1-2 is. En waar uh, ja, uh, Bloemendaal uh, wederom een keer heeft moeten wisselen. Want uh, Ronald Bergman die viel uh, totaal verkeerd op z'n rug. Moest uh, naar de ruimte toe. En dat betekent dat uh, Nick van Leeuwen erin gekomen is als Hefdek. Uh, dus er is er zoveel te wissel binnen het team van, uh, van Rob Michel. En uh, ja, en dan uh, komt er aan van NSC Bron aan de rechterkant. Dan moet de uh, achteraan komen. Doet hij ook goed. Uh, en uh, die haalt hij wel uh, goed weg en dat betekent een schop voor RNC-bronnen. We doen nou daar wat ze uh, aan te vallen. Maar NNC-Bron is heel totaal, is heel in die omschakelingen natuurlijk. En daar zouden we op moeten letten om dus niet uh, nog een uh, verdere achterstand uh, te gaan komen. En uh, de volgende wissel die ze aan mij wel en dan is Alex Nijzer die in het team zal gekomen. Dan gaan we zo kijken wie, wie eruit gaat. Komt de eerste hoek van, opvallen. En dan hebben er... we, die komt voor het doel. Maar het is er een... Het is er weer. Het is keuze die hem weghaalt. Het is Melvin. Melvin heeft de bal in zijn voeten. Hard kijken wie hij doen kan. Plaatsen dan één keer de Tim Jones. Tim John kan hem door plaatsen naar uh, Nick Leeuwen. Die kan er niet bij komen. Kan er wel bij komen. Maar het is de verdediging van hij zegt die weer niet wederom En Nou, de ligt het open hier uh, aan de zijkanten. En dat betekent dat dus. En dan zijn we eigenlijk kan. van de bal moet weer die achteraan gaan. Die gaat die bal nog winnen. Maar het is daar, uh, het is daar maar een keuze die die die bal over de zijlaan heen gooit. Uh, dat betekent een schot voor. Nee, die bal is achtergegaan. Dat betekent, uh, betekent dat die bal snel genomen wordt door Romein, die het tegen de opzet. Om op Melvin, Melvin, uh, naar Auken. Auken plaatst er in één keer door een paal. Pauwtje, die krijgt een terug, maar het mag doorgaan van de scheidsrechter. Dat betekent dat Melvin er al bijgesteld worden En Melvin die maakt, een, die maakt een overtreding op uh, de nummer vijf. En dat betekent dat die elkaar zegt: uh, Melvin, de Jordaan hier in deze wedstrijd. Die, die probeert te tackelen, maar raakt de nummer 5 volop op zijn benen. En uh, ja, dat betekent dat ze elkaar voor meld in Jordaan natuurlijk. En als zij zo weer staat klaar om erin te gaan en en weer die staat uh, te door, door dus, uh, ja. dus, um, uh, kijken of het we doorgaat. Dus ja, dus een eens kijken wie dan nog eruit gaat. Maar in ieder geval die vrijtrap, die kan genomen worden, op de wereldlijn komt die wel ver en diep. Maar dan moet er Joosefke bij komen om die bal weg te halen. Kan er niet bij komen. En dat betekent dat daar uh, NFC Brommer aan de achterkant van het veld de kan gekomen. En er wordt een goede sluiting ingezet daar door Tim Beren. En die uh, sluit die bal over de zijlijn heen. Ingooit weer NFC Brommer aan de overkant uh, van het veld. En we gaan even kijken of het gevaarlijk gaat uh, worden voor het doel van een uh, dame Kerkman. En het wordt een verre ingooien, waarschijnlijk voor MC Veronnen. Want MC gaat ver en diep naar voren toe. Nee, hij gaat ook kiezen voor een korte bal. Ja, toch een lange bal. En dan moet hij doorgekomen worden. Maar ja, het is daar Martin Wieden die hem resoluut dus naar voren trapt. Dan moet hij erbij komen. Maar hij komt er ook goed bij. Ja, hij heeft er geen steun. En die bal gaat verder naar de lijn heen. En dan komt er nu weer slaan. En dat betekent dat. Dat is. Het is uh, Tim Beren die er afgehaald wordt. En het oude zijn ze bij de En dat betekent ook niet nog twee in Tien minuten met de stand natuurlijk. Nog één tegen twee. Ja. James Ingram en Michael ja, McDonald en Jamo Der. En dan kwam ik uh, op een filmpje terecht van de populairste radar DJ van Nederland, Edwin Evers. En hij was 10 jaar jubileum en hij uh, presenteerde 18 uur zijn programma. En hij zong dit liedje dus ook. En nou was ik gewoon verbijsterd door zijn stem. Even hey. <hums> het begin, het verwacht je niet. Dit is hem dus, die je nu hoort. Nee, nee, nee, geitje. <laughs> nee, hij zingt de eerste, open, de eerste zin. Nu dus.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 No Goodbye Ain't goodbye. Ja, la, la, la, la, la. En we gaan even het voetbal door, voetbalnieuws doornemen. Beetje een beetje een mannenhoekje, hè? Ja, ja. Want uh, we beginnen over. Uh, ja, nou, het triest nieuws over één. Uh, ...van mijn favoriete trainers. Ik vond hem altijd een wat. Adrie Koster. Want hij kan op zoek naar een nieuwe baan. De oefenmeester sprak voorafgaand aan een wedstrijd... ...tussen Club Brugge en Racing Genk. af van een cruciaal duel. En het bleek uh, waar te zijn als een koe. Koster verloor met 4-5 en werd de laan uitgestoerd. Koster dus ontslagen. Robin van Persie is momenteel de smaker... De smaker in de Premier League. Smaker? Smaker. Maar aanvoerder voerde van Arsenal... ...ijst zaterdag opnieuw een hoofdrol voor zich op... ...in het uitdewel met Chelsea 3-5... Persie nam drie van de vijf goals van de Gunners op zijn rekening en voerde zijn competitie totaal op naar 10 treffers in 10 competitieduels. Nooit eerder is een loopbaan bij Arsenal hij zo vaak naar zijn eerste tien optredens in een Premier League seizoen. Wat een held is het echt van Persie. Ja. Hij doet het toch erg goed. Het was in het begin van het seizoen was het al zo van, nou ze Arsenal wil draaien, maar ik denk toch van Persie, doen ze het niet slecht. Nee. Maar ik heb gisteren de samenvatting gezien en dat. Uh, Kijk, hoe ging die werd. ook weer? Het eerste was gewoon een intikker, maar hij liep wel goed mee. Maar vooral die, die derde die hij die maakte, was gewoon echt een heel goed schot. Vorige week ook weer gescoord. Toen kwam hij... Uh, kreeg hij rust... Was het 0-0 of 1-1 of zo, en toen kwam hij erin, toen won Arsenal weer, dus hij is echt de man daar oh. En na drie wedstrijden zonder doelpunten stond uh, de naam van Lionel Messi zaterdagavond weer prominent op het uh, scoreformulier van het thuisdewaal van FC Barcelona met Real Mallorca De eindenslag werd er 5-0, de Argentijn nam in kamp nou drie van de vijf doelpunten van de Catalanen voor zijn rekening En kronen zich opnieuw tot uitblinken hij had uh, slechts 17 uh, minuten nodig voor zijn uh, hat tegen Mallorca. Hij brak de score open met een benutte penalty in de 13 minuut. Verdubbelde de marge in de 21 minuut en tekende in de 30 minuut voor de 3-0. Niet eerder in zijn loopbaan bij de Catalanen zat er zo weinig tijd tussen de eerste en de laatste, de, uh, of de laatste van de drie in één wedstrijd. Dynamo Zagreb heeft net als Ajax een overwinning geboekt in de competitie. De komende tegenstander in de Champions League voor Ajax was met 2-0 sterk voor Istra. Daarmee, daarmee blijft Dynamo bovenaan in de Kroatische competitie. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, Spannend, Ajax, uh, ik... spannende wedstrijd. Aanstaande woensdag Ajax tegen Dynamo uh, Zagreb in de Champions League. En um, als ze die winnen, dan is het een grote kans dat ze in ieder geval overwinteren in Europa. Naast komen er nog twee belangrijke wedstrijden. Onder andere Olympic Lyon uit en Real Madrid thuis. We zien het allemaal wel. Ja. Hebben we twee tussenstanden in de eredivisie? FC Groningen, Feyenoord is 4-0. En NC Utrecht is 2 3, Nou 0. wordt er om half vijf nog één wedstrijd gespeeld. Daar is Heracles, die speelt thuis tegen AZ. Wind AZ. Maak ze een grote... Ze, ja, doen ze goede zaken. Want ze staan dan dik voor op de, tegen, op de concurrentie. Zometeen de tussenstand in de Erevisie qua ranghoogte. En zullen je zien hoe hoog AZ komt te staan. Maar we wachten eerst de wedstrijd af. Herikles Azet komt eraan. Ook zo meteen muziek van uh, Joe Codar en van Latina Gabriel. Maar nu is DJ Antoine. Welcome to, Welcome to Central Bay. Dat dus.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 And we do this all day Welcome to central pain One, one Too much money to pay Hands at the end of the friendship When we're in central pain One, one enough Spend money to love your money Hands at the end of the friendship When we're in central pain Welcome to central pain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 Welcome to Central Bay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 For these wounds, I cannot stay. You've gone too far. You broke my heart. You've gone too far. far. Gabriel? Zometeen het uh, tweede uur, of derde het laatste uur van Zondag in Cameland, voor deze zondag 30 oktober 2011. Met zometeen de evenementenkalender met Roy van Buringen. Ook de trending topics komen eraan. Wat is er nu populair, wat bespreken de Nederlanders op Twitter, je hoort het zometeen. Ook muziek onderweg van Swen Hammond Sol, echt een te gek plaatje. Je hoort het de derde uur, na de jeugd van tegenwoordig... Hand in the lucht en groet aan je tante, tanteling, rock al -tante. tante in, lean. -lean. lean back, oh hand in the lucht en groet aan je tank, rock it tank, danteling, rock -lean. lean back, oh hand in the lucht en groet aan, tank, rock it tante, kanteling, rockeline, -lean. lean back, oh, hand in the lucht, in groeting, tank, rock a tante, tanteling, rock lean, lean back, so lean is the baddest bitch you ever seen. Kill a smile, yo it the fight, gravity. Line strak, What else? Mine Papa. Lord have mercy, base, lief voor Papa. Tante Lien is een dansing queen. Er zijn geen woorden voor behalve in het Frans, misschien. Oh. Alle aandacht, dat vindt vind ze een prachtig, vriend. Ik zie te staan en ik zeg alleen maar Papa -lien. Tante Line, prachtig, die een hele kweesbeest. Ietsje ouder, maar nog steeds amazing. amazing. Lekker gek, What else? Een beetje crack-crack. Fan van de jeugd en stiekem ook van Lele. Tantaline, ik Word helemaal Warm van je, 100% badges, niks, geen van alles aan dan een hele champagne, stiekem moet ik een beetje een van Handen in de lucht en groet aan, je dan, tantaline, tante, a tantaline rock-a-tantaline, rock-a-tantaline, rock-a-tantaline, rock-a-tantaline, tantaline rock tante, rock-a-tantaline, rock-a-tantaline, rock-a-tantaline, rock-a-tantaline, rock-a-tantaline, a tante, rock oh, a in de groep aan je tank welke tante, Tante Leen, welke Leen, Leen, met dan die mooie dammen, alle leeftijd mag je raden. Twee glazen halen, wat is de dood voor de man die niet over praten, niet achter de ramen. Hunter, lippen, speurt, heer, yeah, dit, kill it, dit, op de straten. Zo blijf ze een dame, de schrik van de lijst, zo klein. Ze blijkt je hart, ze blijkt je bijna, ze lijkt er eigenlijk, het Tante Leen, even touw aan gezien, maar je ja, hadden moeten zien, zijn